3 uur NPO Radio 1 met Jan Non. Heb je ooit een medisch probleem gehad? Dan wil het CBR dat graag van je weten voor ze je een rijbewijs geven. Maar als je het meldt, moet je wel direct allerlei medische keuringen ondergaan die je zelf moet betalen. Zijn al die keuringen wel nodig? En ik wil van je weten hoe jij het onderhoud van je auto betaalbaar houdt. Zo direct in radar. Nu het NOS nieuws. Jan van der Putten.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 Vrouwen in Saudi-Arabië zijn niet langer verplicht om een lang traditioneel gewaad te dragen. Dat zegt een hoge geestelijke van de Saoedische Moslimraad. Vrouwen moeten zich wel ingetogen kleden, maar het lange gewaad hoeft niet. Meer dan 90 van de vrouwen in de moslimwereld draagt geen lang gewaad, zei de geestelijke in zijn tv-programma. De laatste tijd staat Saudi-Arabië meer vrijheden voor vrouwen toe. Zo mogen ze tegenwoordig hun rijbewijs halen naar de bioscoop en sportwedstrijden met mannen bijwonen.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 Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/slash mythes. NPO Radio 1. Avrotros. Hoe houd je het onder onderhoud van je auto betaalbaar? Ga je altijd naar de merkdealer? Ga je naar de specialist of een andere autogarage? Heb je, zoals het heet, een mannetje? Of lig je er zelf onder te klussen? Laat het me weten. Ga naar de Ridder Radar Facebook pagina of laat een berichtje achter op de Radio 1 app. Dat kan ook via Twitter. Hashtag radar. met Jan Mom. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1 en in de studio zit Jos van der Drift, jarenlang automonteur en keurmeester tweedehands auto's bij de AMB. Nu is hij expert auto bij de AMB. Welkom Jos. Dankjewel, Hoe vaak Jan. moeten wij onze auto onderhouden? Uh, nou, een, een gemiddelde moet je nemen van ongeveer één keer per jaar. Dat, zijn, dat is wat de meeste autofabrikanten aanhouden. Echt waar? Ja. Wat, moet, wat, wat moet er dan gebeuren die ene keer? Nou, dat hangt een beetje. Kijk, elke, elke, auto, elke nieuwe auto krijgt van de fabrikant een menukaart mee. En daar staat op wanneer wat moet gebeuren. Dus dat is merk en type wel verschillend. Maar je uh, zou een beetje als vuistregel kunnen aanhouden. Eens per jaar en gaat in ieder geval de olie eruit. En een nieuwe oliefilter en het jaar erop is de onderhoudsbeurt vaak wat groter met een luchtfilter, een interieurfilter. Soms moet de remvloeistof ververst worden. Uh, misschien een aantal jaren later gaat de koelvloeistof er een keer uh, uit. En nou ja, van tijd tot tijd uh, wat slijtage delen, remmen, komen ook wel eens aan de beurt. Hoe doe, hoe doe jij dat eigenlijk met je eigen auto? Ja, ik, ik ben misschien een beetje de uitzondering op de regel, want het is mijn vak. Je doet het zelf? Uh, ja, ik heb een luisterend oor en ik denk van ach, we gaan dat eens even doen of... Uh, voor de vakantie denk ik van, nou, een plas uh, frisse olie is ook wel een op Een plas plek. frisse olie, ja. Yep. ja. Dat hoor je, als hij dat nodig heeft. Nou, dat hoor ik niet, maar, oh. eh, maar ja ik, eh, ik, ik, ik, ik heb een gevoel naar mijn auto... dat ik denk van, nou, hij lust nu wel wat, wat frisse olie. We gaan eens kijken hoe het met dat gevoel bij de luisteraars uh, zit. Naast mij zit Johannes Dolieslagen van Radio on Radar Online. Johannes, uh, heeft onze achterban eigenlijk wat te vertellen... over de kunst van het auto onderhoud Ja, heel veel. Daar kregen we echt heel veel reacties op binnen. Meer dan 100 uh, Bijvoorbeeld uh, van Janne, die kent dan een mannetje... die dat wel uh, voor haar kan doen. Maar daar denken uh, Bert, Adi en Token en nog heel veel andere mensen eigenlijk weer heel anders over. Want die zeggen juist van... nee, ga naar die merkdealer... want ik wil niet besparen op dat onderhoud. Um, en Bert die voelt daar nog aan toe dat hij zegt van... ja, ik weet dan gewoon zeker dat het veilig is... als ik daar naar die merkdealer ga. Nou, Jenny die, die denkt daar weer anders over. Die vindt het veel te duur. Die zegt, ik ga alleen naar die merkdealer toe... op het moment dat er nog garantie op mijn auto zit. Uh, en... Als ze dat niet heeft, dan gaat ze bijvoorbeeld naar QuickFit. Uh, want die heeft dan af en toe zo'n leuke actie met een APK... voor heel weinig geld. En dan kun je daar naartoe. Um, en ze brengt de auto alleen weg als het, het onderhoud echt nodig is. Nou, En dan hebben we ook nog Michel Die probeert uh, door zelf dingen te doen... het onderhoud uh, op het onderhoud te besparen. Maar dat zijn dan wel de kleine dingen. Zoals dus een lampje vervangen. Bijvoorbeeld daarvoor ga ik uh, ga niet naar een, een dealer of Dat doe ik zelf. Olieverversen, dat doe ik ook meestal zelf. En... Uh... Het grote onderhoud, dat doe ik meestal met de APK. Dan moet de auto toch gekeurd worden... en dan uh, laat ik de grote onderhoudbeurten uh, wel doen. Zegt Michel, een beetje verstandige strategie, Jos? Die kleine dingen zelf? Uh, ja hoor, daar ja, is helemaal niks mis mee. Als je die, uh, die kennis hebt en uh, twee rechte handen... zou je best één aan zelf kunnen doen. Ik denk dat er best een groot onderscheid is tussen... Uh, nog hele frisse, jonge auto's die nog in de garantieperiode zitten... Uh, ik zou echt de eerste jaren van een auto, zou ik wel dealer trouw blijven. Hm, voor nou garantie. Ja. en wat je zegt, die, frisse, die nieuwe auto's, heb ik het idee... Uh, die zijn vaak veel meer met behulp van een computer in elkaar gezet... en kun je ook veel minder aan doen, toch, dan die, dan die oude, of niet? Nou ja, precies. precies. Uh, uh, ja, Vroeger zagen we nog wel eens twee benen onder een auto uitsteken... of iemand nog met een plumuurmes naar buiten <laughs> gaan op zaterdagmiddag. Ja. Dat is echt voorbij. Het is echt... Uh, uh, kijk, je, je moet je gewoon houden aan, aan datgene wat in, in je instructieboekje staat... olie peilen, je bandenspanning onder controle houden... En je koelvloeistofniveau even checken. Dat zijn eigenlijk de enige echte uh, werkzaamheden die je als bereider... Nou, de verantwoordelijkheid van de bereider, dat moet je gewoon doen. Mooi nostalgisch beeld. Ik ben nog wel een hele straat inderdaad met benen die onder auto's vandaan kwamen. En zo zie ik niet meer. Nee. Tot zover eh, alvast dank, eh, Jos Jos van der Drift, auto-expert van de AMB. Je kijkt mee naar alle vragen en tips die nog binnenkomen. Dus daar komen we zo direct weer op terug. En dan komen we nu nog even terug op de uitzending van vorige week. Want daarin vertelde Dolf Takema dat hij als mantelzorger... Moet opdraaien, moest opdraaien voor de uitvaartkosten die gemaakt werden... nadat hij de uitvaart regelde van een man... waar hij ook jaren voor zorgde als mantelzorger. De gemeente krippen en -Waard wilde vorige week niet reageren... in een uitzending, wilde wel met Dolf in gesprek. Dat gesprek is afgelopen donderdag geweest. En hebben wij begrepen, daar is uitgekomen dat ze de kosten toch aan Dolf gaan vergoeden. En we hebben Dolf van de lijn. Goedemiddag, Dolf. Ja, hallo, goedemiddag. Gelukkig met ja, deze beslissing. U, u, zegt, u zegt dat nou wel. Ja. Maar ik heb dat bericht van de gemeente zelf nog niet ontvangen. En ik heb begrepen dat ik van andere mensen heb gehoord... dat dat wel zo is. Ach. Ik heb donderdag een heel constructief gesprek gehad met de burgemeester, een wethouder en twee ambtenaren. Ja. Daar is echt begrip over en weer ontstaan. En de afspraak was dat zij het eerst in het college van BMW zouden bespreken... En vervolgens, dat gebeurt aanstaande dinsdag en daarna zou ik horen. Zo. Ik heb direct dezelfde avond een mail gekregen met het verzoek... om de, uh, financieel aan, uh, aannemelijk te maken dat mijn verzoek om... Aan de gemeente om mee te betalen, reëel is. Ja, dat het om een redelijk bedrag gaat. Het was ook geen superdeluxe begrafenis, hè, begreep ik. Nee, het was een eenvoudige begrafenis. Ja. En ja, ik heb dus de rekening gekregen voor de kosten van de begraafplaats en voor het grafonderhoud gedurende twintig jaar. Ja, maar jij moet die kosten dus even laten zien. Nou hebben wij, want blijkbaar, dat is natuurlijk merkwaardig... dat ze jou daar niet over geïnformeerd hebben, maar ons wel. Ze hebben ons laten weten dat ze van plan zijn het te vergoeden. Dus ja. wij gaan er voor het gemak maar even uit dat ze dat ook menen. Uh, ben je blij met die beslissing als die inderdaad zo uitvalt? Ja. Zeg ik dan ja. maar voorzichtig uiteraard ben ik daar heel blij mee, want ik vind het niet terecht dat ik het moet betalen. Alleen het heeft natuurlijk verder eens een, een, een veel wijdere betekenis. Namelijk dat een gemeente dit soort zaken voortaan anders moet behandelen. Ja, jij hoopt dat andere mantelzorgers, als in een vergelijkbare situatie zitten... niet met hetzelfde probleem te maken krijgen. Nee, precies. Kijk eens, en ik vind dus de wet op de lijkbezorging is een beetje eenzijdig. Dus ik heb ondertussen begrepen dat uh, zeg maar die wet zo gemaakt is omdat de overheid wil voorkomen dat eerst het huis zeg maar de waarde van de spullen uit een huis wordt weggehaald en dat vervolgens de rekening voor de uitvaart bij de overheid komt ja, te licht. Want nou, dit was allemaal het gevolg he, dat, dat de gemeente zei... wij betalen dit niet omdat ze strikt die, net, die wet wilden naleven. Ja. Nou, blijkbaar gaan ze nu toch uh, jou betalen. Dat is hartstikke fijn, daar feliciteren we je mee. Ja. En we, nou ja, we, we, de, ja? Ik heb dat bericht zelf nog niet nee, gehad. Nee, he? dat hebben we begrepen, maar we gaan er vanuit het gaat komen... mocht het niet zo zijn, dan spreken we je volgende week natuurlijk weer. Ja. Dus, okay. dus alvast gefeliciteerd en uh, jouw waarschuwing nemen we mee naar alle handen andere gemeenten zorgen voor dat mantelzorgers niet zoals jij... in diezelfde problemen terechtkomen. Dank, nou Dolf. Ja, dat, dat, dat vind ik heel belangrijk, ja. En een fijne dag. Oké, okay, ja, dag. Ouderen die hun rijbewijs willen verlengen... mensen die voor het eerst een rijbewijs aanvragen... of chronisch zieken, waarbij getwijfeld wordt aan de rijgeschiktheid... die moeten allemaal na het invullen van een zogenaamde gezondheidsverklaring... voor een rijbewijs rekening houden... met flinke kosten voor medische verklaringen en keuringen. Dat overkwam ook de dochter van Tineke de Bree... Die dochter moest voor haar eerste rijbewijs een gezondheidsverklaring invullen... want zij is diabetespatiënt. En het CBR moet dan onderzoeken of ze wel rijgeschikt is. En we hebben Tineke aan de lijn. Goedemiddag, Tineke. Ja, goedemiddag. Wat moest er als eerste met jouw dochter gebeuren? Uh, nou, uh, ze, kreeg, ze had een medische verklaring ingevuld... en natuurlijk aangezien dat ze diabetes type 1 heeft. Daar is, uh, vervolgens moest ze een medische verklaring invullen... Uh, door de behandelend arts... Uh, die vulde de lijst met medische gegevens in... en daarbij uh, vermeldde hij ook dat uh, haar ogen in orde zijn. Want uh, bij diabetespatiënten uh, worden die standaard uh, gecheckt. Dus hij, uh, ja, hij denkt schrijft dat erbij. Ja. Dus wij de hele bubs weer uh, opgestuurd naar het CBR. En toen kregen we vervolgens uh, te horen... dat ze uh, ook nog een verklaring van de oogarts uh, moesten hebben. Naast de verklaring de... van haar eigen arts... moest er nog een aparte verklaring van een oogarts komen? Ja. Dus uh, nou ja, toen had ik zoiets, vind ik, ja wat nu? Dus uh, nou ja, uh, eerst via de behandelend arts uh, dat gevraagd is. Ja, nou ja, dat moeten we dan maar doen. Dus naar de oogarts in hetzelfde ziekenhuis, waar zij ook altijd onder controle is. En daar uh, weer een lijstje in laten vullen. Er hoeft alleen maar een paar dingetjes aangevinkt te worden. En daar werd vervolgens 100 euro voor uh, gerekend. Zo, dus, uh, voor, ja. het, voor het invullen van het lijstje. Ja, ja. ja. En, en, en blijft het daarbij, denk je, qua kosten dan? Uh, nou ja, het is uh, normaal gezond. Iemand moet dat één keer in de tien jaar, moet ze dan weer een verklaring invullen. En, uh, maar zij, omdat ze diabetes heeft en natuurlijk nog andere zieken ook, die moeten dat iedere vijf jaar doen. Dus ja, als dat iedere vijf jaar uh, terugkomt, is dat natuurlijk heel ja. duur voor haar. Ja. Dank voor jouw verhaal, Tineke. Uh, ook aan de lijn hebben wij Sophie. Goedemiddag, Sophie. Toen jij klein was, begrijp ik, dacht men even dat je PDD-NOS had. En daarom heeft je moeder een ja ingevuld bij de vraag hierover... in de gezondheidsverklaring voor je eerste rijbewijs. En het CBR besloot dan, toen, dat het nodig was... om jou te laten testen door een psycholoog, Ja, dat klopt. Hoe lang heeft uh, dat onderzoek geduurd? Ongeveer tien minuten. En uh, daar kreeg ik gewoon vragen over alcoholgebruik en drugsgebruik... En uh, medicijn gebruikt nou, en dat was allemaal geen sprake van. Dus de psycholoog zei, nou, er is verder niks met je aan de hand... en ik verwacht dat er verder niks hoeft te gebeuren. Ook geen rijtest? En... Nee, nee, dat was geen sprake van. Oké, okay, tien minuten, voor een minuutje invullen. En kostte dat geld? Uh, ja, ongeveer 120 euro. Zo. En was toen alles geregeld? Eh, uh, nee, want ik moest toen nog een rij... Ik kreeg dus een brief van het CBR dat ik dus alsnog een rijtest moest doen. Wel? En dat die, ja, en dat die rijtest ook verplicht was. Dus ik had ik hoorde van wat het oordeel van de psycholoog ook was. Ik had sowieso die rijtest moeten doen. En hoe heb je die gedaan? Kostte dat weer geld of niet? Uh, ja, want uh, die auto moet je dan zelf huren via de rijschool. En uh, je moet dan ook kosten betalen voor degene die die keuring dan afneemt. Want het is eigenlijk gewoon een soort mini-rij-examen-test iets. Dus dat, heb, dat heeft ook weer geld gekost. Ik begreep daarna, door omstandigheden, omstandigheden ging er een jaar voorbij. Hè, want je kon niet eerder rij-examen doen. En toen je er helemaal klaar voor was, kwam het CBR met nog weer voorwaarden. Ja, klopt. Nou, wat het dus was, er waren familieomstandigheden waardoor mijn, uh, waardoor alles uitliep, en ik heb de eerste keer mijn rijexamen niet gehaald. En de tweede keer uh, moest ik weer een nieuwe medische verklaring kopen... omdat dus net mijn, uh, de boel verlopen was. Dus ik heb uh, mijn examen gedaan. En daarna moest ik nog uh, de verklaring inleveren... omdat ik daar dus pas uh, vrij laat bericht over kreeg. En toen heb ik twee maanden moeten wachten... voordat ik mijn rijbewijs kon ophalen, terwijl ik hem al wel gehaald had. Ook nog. Dus toen je hem gehad had, duurde het nog weer twee maanden... voordat je e ja. uiteindelijk auto kon rijden? Ja, want uh, ze hebben acht weken de tijd om een uitsluitsel te geven... nadat ik die brief ingeleverd had. En vanwege drukte en te weinig personeel hebben ze er ook zo lang over gedaan. Grote vertraging en, uh, en extra kosten. Dus dank voor jouw verhaal ook, Sophie. Ja. Johannes Dolislager van Radar Online. Uh, jij hebt ook gevraagd aan onze achterban wat hun ervaringen met CBR zijn. Ja, en daar kwamen ook weer een heleboel reacties op binnen. Zoals van Danielle. Zij heeft een autistische zoon. En het CBR vond het nodig dat hij toch gekeurd werd door een onafhankelijk psychiater. Nou, daar zat ze, die jongen zat daar 10 minuten binnen. En het kostte 180 euro. Um, nou, Katie, die is diabetespatiënt. En die vindt het niet zo gek uh, dat ze elk jaar een keuring uh, moet doen. Maar, zegt ze, uh, die keuringsartsen van het CBR... die weten vaak maar heel weinig van wat diabetes nou precies is. En ze kennen de patiënt al helemaal niet. Um, en ook vindt zij uh, dat uh, die extra keuring die dan gedaan moet worden... door een oogarts, die vindt ze helemaal overbodig. Kost ook nog weer eens heel veel geld. Nou, en uh, Jos, die heeft een uh, tumor in zijn hoofd. Dat klinkt vrij ernstig, maar in zijn geval groeit dat heel langzaam. Zijn eigen specialist zegt dat hij wel mag rijden... maar het CBR wil toch graag dat hij een aparte keuring gaat doen. En dat duurt dan een kwartiertje en dat kost hem maar liefst 200 euro. En dan moet hij ook elke drie jaar de kosten van een nieuw rijbewijs nog eens betalen. En de laatste reactie die ik kreeg is van Monique... Um, zij zegt dat het toch niet waar kan zijn dat je alleen voor het invullen van die gezondheidsverklaring, want dat moet iedereen he, die zo'n uh, uh, rijbewijs aanvraagt, dat je daar alleen al 34,80 euro voor moet betalen. Ze zegt ja. Waar zijn die kosten op gebaseerd? Het is één formuliertje dat je invult. 34,80 euro, nou, daar verbaast zich heel erg over. Veel kosten, Johannes Dodenslaag van Radar Online hoorde u. En we hebben natuurlijk zelf ook even gebeld... met de klantenservice van CBR. En vroegen hen wat de bedragen zijn die je moet betalen... voor medische keuringen die door het CBR geëist worden. Maar die bedragen hebben ze niet paraat. Nee, dat krijgen, wij hier, dat krijgen wij hier niet door. Zijn, wij hebben alleen rapportages nodig, we verwijzen. Maar u betaalt niet aan ons. Dat is een, iets tussen de arts en uh, de persoon die daarvoor gekeurd gaat worden. Wij krijgen de bedragen hier niet door. Dat weten ze dus niet, maar dat is toch een gek verhaal. Want de klantenservice uh, van het CBR zou het kunnen weten... Op, het, op de website, de eigen website van het CBR... staat namelijk uh, hoeveel het kost. Met B2 ben je voor een medische keuring $101... 99,99 99 euro kwijt. En als de keuring langer duurt dan een kwartier, komt daar weer geld bij. Hebben we het CBR om een reactie gevraagd? Wilden ze in de uitzending niet geven? Wel schriftelijk. Daarin staat dat het CBR op dit moment bezig is stapsgewijs hun nieuwe informatiesysteem in te voeren. Ons proces wordt daarnaast gebruiksvriendelijker door de digitale dienstverlening, waarin de burger stap voor stap wordt meegenomen door zijn aanvraag. De vragenlijst van de gezondheidsverklaring is duidelijker, logischer en responsiever. Al dus het CBR. En dat is het dus nog nu niet, maar dat gaat gebeuren. In de studio, advocaat Bert Kabel van smarte Advocaten. Welkom. Goedemiddag. Gespecialiseerd in verkeersrecht. Even in het kort, die gezondheidsverklaring. We hebben een voorbeeld gevraagd, daar staan 19 vragen op... Als je één van die vragen met ja beantwoordt, dan moet je gelijk gekeurd worden? Dan ga je de molen in, inderdaad en dan krijg je de hele keuringsrituelen. En het kan zijn dat je naar een arts toe moet, het kan zijn dat je een rijtest moet doen. En ja, dat brengt natuurlijk allerlei kosten met zich mee en moet je dan zelf betalen. Ja, klopt. Ja, ze gaan die, die vragenlijst, hebben ze dus gezegd, aanpassen, verbeteren, was dat nodig? Uh, ja en nee. kijk, Het is natuurlijk zo, je kunt niet voor iedere aandoening... die gezondheidsverklaring natuurlijk uh, opstellen. Want dan zou je inkrijgen krijgen, misschien tien pagina's. Dat is onmogelijk. Maar men kan wel dingen verbeteren, naar mijn mening. Want hij is niet altijd even duidelijk. Hmm, we gaan zien of dat dus ook inderdaad verduidelijkt wordt. Maar uh, blijkbaar, ook als je iets heel onschuldigs hebt... en je zegt, ja... moet. Ja, gaat het je dus geld kosten? Uh, dat, dat klopt inderdaad. Uh, op een moment dat de regeling eisen geschiktheid, daar staan alle aandoeningen in. Op, op een moment dat die regeling zegt dat jij gekeurd moet worden, dan zul je die keuring moeten ondergaan. Uh, inderdaad, en het kan iets heel onschuldig zijn. En soms is het zo dat, dat onschuldige misschien helemaal niet tot een keuring zou moeten leiden. In uh, dat eerste geval wat wij uh, horen, nee, het tweede geval wat we net hoorden, daar kun je nog de vraag stellen of zij überhaupt wel naar die psycholoog toe had uh, gemoeten. Ja, want het is ook gek dat verklaringen van eigen artsen... die, die zijn blijkbaar niet geldig, of die werken niet. Nou, dat, dat wisselt. In sommige gevallen mag je ze wel gebruiken... in sommige gevallen niet. Het probleem met de verklaringen van de eigen artsen is natuurlijk... dat er een vertrouwensrelatie is tussen die eigen arts en de patiënt. En op een moment eh, dat die eigen arts iets invult... waar de patiënt nadeel van kan hebben... Ja, dan staat die vertrouwensrelatie natuurlijk wel onder druk. Maar die vindt het misschien prettiger als je dan naar een andere arts gaat. Dat denk ja. ik wel. Is, is het, als je nou echt iets onschuldigs hebt, kun je er niet beter gewoon... Uh, nee invullen, in plaats van dat toe te geven? Nou, het, het is lastig, want het is een strafbaar feit... wanneer je die gezondheidsverklaring opzettelijk onjuist invult. Uh, maar soms twijfel je misschien zelf of je hem op een bepaalde manier moet invullen. En dan zou je een goede informatievoorziening van het CBR moeten hebben. Eén, ofwel je gaat zelf informatie inwinnen. Bijvoorbeeld dat je denkt, van ja, heb ik nou iets, hè, iets geestelijks bijvoorbeeld. Dat je contact opneemt met een psycholoog en dat je zegt... wil je mij een keer keuren? En als die zegt, er is niks met jou aan de hand... Ja, dan Kun je die gezondheidsverklaring op een andere manier wellicht invullen? Ja. Nou, toch even dat vraag van Sophie. Die was eerst goedgekeurd door de psycholoog. Moest later toch wel weer een rijtest doen. En een jaar later moest ze ook nog opnieuw... weer een, een, een verklaring van haar huisarts krijgen. Dat is toch een gekke gang van zaken? Dat is een gekke gang van zaken. In, in die zaak zijn meerdere problemen, naar mijn mening, aan de hand. Dat is die, die, die rijtest, wat ik al heel raar vind. Want ze ging op voor een rijexamen. Zou je dat niet kunnen combineren? Dat je zegt, van nou ze moet toch dat rijexamen doen. Ga dan meteen even naar die andere aspecten kijken. Ja. Het bespaart geld, uh, tijd, noem het maar op. Een ander probleem wat daar, vind ik, ook zit... is uh, toen zij weer opging voor het rijexamen dat er weer een aparte medische verklaring moest komen en dat het vervolgens weer maanden duurt voordat zij rijbewijs feitelijk kan ophalen was niet nodig geweest en als het CBR het druk heeft moet men ervoor zorgen dat het daar in orde komt maar je moet mensen niet maanden zonder rijbewijs laten zitten. Nee en blijkbaar is het toch ook wel veel onduidelijkheid merken we bij al die reacties. Hè? Mensen verwachten niet altijd dat ze gekeurd moeten worden en zeker niet de kosten. We hebben een heel rijtje kosten net langs horen komen. Doet het CBR wat dat betreft iets niet goed? Nou het is zo dat de maximumtarieven voor die onderzoeken worden vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Dus die bepaalt de maximumtarieven. En een arts mag daar niet boven zitten. Uh, dus in zoverre, het CBR doet daar wellicht niks fout. Maar men kan misschien in de informatievoorziening wat duidelijker zijn. Als je de klantenservice belt, dan verwacht je dat de klantenservice stereo zegt, dit zijn de maximumtarieven. Ja, maar dat weten dat, ze zelf niet. Dat we weten gehoord? ze zelf niet, dat is wel raar. Als, als je nou wilt klagen uh, over het CBR, waar kun je dan terecht? Je kunt uh, allereerst bij het CBR zelf klagen. Uh, kom je er daar niet uit, dan zou je nog bij de nationale ombudsman een klacht kunnen indienen en daar er zijn in het verleden ook wel klachten ingediend. En er is ook een rapport verschenen van de Nationale Ombudsman... onder andere over de wachttijden. De doorlooptijden bij het CBR die zijn soms veel te lang. En dat heeft de Ombudsman wel gezegd. Dit kan zo niet. Dank Bert Kabel, advocaat van Smarte Advocaten. Alles over dure keuringen door het CBR kunt u ook teruglezen... op radio 1nl Ja, dat is de lekkere douche. Althans, als hij warm is, vind ik dan weer. Sommige mensen vinden het koud lekker. Uh, in ieder geval loopt hij. En Yvonne Braan, Brands reikt hem uit. Ik had een annuleringsverzekering bij, uh, van de Hoge Assurantie in uh, Rijen. En ik heb een reis geboekt naar een vriendin in, uh, in Dubai. Maar door onverwachte omstandigheden moest mijn man geopereerd worden. En die had uh, nadien ook nog zorg nodig. Heb ik die reis moeten annuleren... Toen bleek tot een grote schrik dat ik helemaal niet verzekerd was voor uh, werelddekking. Ik had alleen maar een Europa-dekking. Maar uh, gelukkig deed uh, Van Hoven de Assurantie helemaal niet moeilijk. En uit pure coulantse hebben ze toch de complete reissom uh, terugbetaald uh, aan mij. Dus daarom wil ik graag de warme douche uithillen en uh, van de Hoven Assurantie uit te rijden. En dan gaan we nu douchen met Barry White. You're the first, my, my last, my everything. En dat uh, doe ik omdat ik altijd niet uh, aan mijn man moet denken bij deze plaats. Last My Everything van Barry White. is dus de warme douche voor Van der Hoven Assurantie in Geelse rijen. Nou Wil jij ook een douche uitreiken, warm of koud? Maakt niet uit. Ga dan naar radar.avrotros.nl Hoe houd jij het onderhoud van je auto betaalbaar? Ga je altijd naar de merkdealer, de specialist of een andere autogarage? Heb je een mannetje of lig je er zelf? onder om te klussen. Deel je ervaringen, je tips of stel je vragen aan Jos van der Drift hier in de studio, auto-expert van de ANWB. Via Radar Facebook-pagina, via de Radio 1-app of via Twitter, hashtag Radar. Johannes Dolieslagen van Radio, Radar uh, Online. De reacties blijven binnenkomen? Ja, ja, ja. Ik krijg een hele grappige ook binnen van Marianne. Die heeft nu een auto die drie jaar oud is. Die heeft nog nooit iets gemankeerd. Eens per jaar brengt ze hem wel voor een beurt naar de dealer. Maar wat is nou haar geheim? We rijden niet veel, we fietsen. rijden. Ja, ja. ja. ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, wel goed voor de gezondheid. <laughs> niet gebruiken, doden, ja. um, en Harry die gaat uh, wel naar de merkdealer. Uh, maar hij zegt, ja, maar toch is het elk jaar bij een grote beurt en een keuring toch een rip uit zijn lijf. En uh, Anit die zegt dat ze naar Duitsland gaat. Omdat het onderhoud daar goed is en veel goedkoper gedaan kan worden. Met de Nederlandse garages heeft ze het helemaal gehad. Ik heb het heel vaak genoeg meegemaakt eigenlijk. Dat ik uh, naar een echt merkgarage ben gegaan. En uh, daarvoor lampjes uh, niet goed in worden geplaatst. En die lamp zit er zo scheef ingedouwd in dat hij helemaal maar doorbrandt na een tijd. Mijn conclusie is, ga naar Duitsland. Uh, die is veel goedkoper. Uh, ja, die mensen, dat, dat durven ze niet. Ga geen grommel aan een auto doen. Annette zegt dat je in Duitsland, waar ze geloof ik zelf ook vandaan komt... veel goedkoper uit bent. Jos van der Drift, auto-expert AWB, klopt dat? Ja, daar aan het accent te horen is het een klein wipje volgens mij ja. de grens over. En uh, dat doen wel uh, meer mensen, ja. De, de, volgens mij liggen de uurtarieven in Duitsland ook wat lager. Echt hoor. Ik denk dat het met btw te maken heeft. Uh, en zeker, uh, nou ja, zeg maar, de Duitse merken... kunnen natuurlijk prima in Duitsland onderhouden worden. Mensen in de grensstreek doen dat vaak. Ik weet niet of ze teleurgesteld zijn in de Nederlandse... Nee, want zij zegt dat die lampjes geven ingedraaid worden. Ja... Zo. Daar waar gewerkt wordt, vallen Spaanders, Dus ik, ik zou ook zeker uh, wel klagen bij een bedrijf. Want het is ja. natuurlijk buitengewoon slordig. Maar het is goedkoper, dus het, het loont is, uh, om de grens ja, over te ja, gaan. Ja, zeker voor, Johannes, voor nog meer reacties? Ja, er zijn ook heel veel doe het zelfs in onze achterban... en heel veel mensen met uh, goede vrienden, uh, zoals Han. Uh, want wat hij zelf niet kan, uh, daar heeft hij een uh, bevriende... Uh, erkende automonteur voor. En hij zegt van, ja, die merkdealer is voor mij te duur... en uh, zo kunnen we toch veilig doorrijden. En Jacques, die probeert zoveel mogelijk zelf te doen. Uh, zijn vriend is... Heel Heel handig. Samen halen ze dan onderdelen op bij de sloop of via internet. Maar uh, dingen die met veiligheid te maken hebben... zoals uh, bijvoorbeeld de remmen, die koopt hij wel altijd nieuw. Lijkt mij verstandig, Jos, toch? Of niet? Ja, ja, ja. veiligheid, dat, dat staat natuurlijk voorop. Kijk, dat je een, een beetje met de hand op de knip onderhoud laat plegen... door een handige vriend of buurman, daar is helemaal niks mis mee. Maar spullen halen of via een marktplaats of bij de sloop? Bij de sloop, als er een dynamo kapot is en dan gaat een gebruikte op... is daar helemaal niks mis mee. Maar de veiligheid, dat mag je niet onderschatten. En daar hebben we natuurlijk ook de APK voor uitgevonden. Maar ja, een beetje low budget onderhoud voor auto's op leeftijd. Gemiddelde leeftijd van de auto gaat... Uh, uh, en voordat hij naar de sloop gaat, gaat hij naar 18 jaar. Dus dat is nogal wat. Best lang. Dat ja. is lang. 20% van de auto's zijn, zijn ouder dan 15 jaar. Auto's gaan ontzettend lang mee tegenwoordig. Wil ik zo direct of later nog wel van je horen... waar je dan op moet letten als je bijvoorbeeld naar de sloop gaat. Jos van de Drift. Ik spreek je weer zo rond 10 voor 4. Ineens knapte de drie maanden oude glazen afdekplaat... van het kookstel van Jacqueline Klaas... terwijl ze zelf rustig op de bank zat. Je zou zeggen, dat valt onder de garantie. Maar omdat de producent van het kooktoestel vindt dat dit niet zo is... doet BCC, waar het gekocht was, helemaal niets. Zometeen het antwoord op de vraag... of je onderdelen van een product mag uitsluiten van de garantie. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Petten. In het noordwesten van Syrië is een Turkse legerhelikopter neergeschoten. Volgens president Erdogan voerde het toestel een missie uit tegen Koerden in de regio Afrin. De Koerdische militie IPG zegt dat ze inderdaad een helikopter hebben neergehaald. Nederlandse spermaclinieken weigeren al jaren om gegevens aan te leveren over kinderen die voor 2004 zijn verwekt, meldt Nieuwsuur. Kinderen van donoren kregen in 2004 het recht om te weten wie hun vader is. En maar één kliniek heeft spermadonoren gevraagd om informatie. Saoedische vrouwen hoeven geen traditioneel allesbedekkend gewaad te dragen. Een hoge geestelijke zei op televisie dat vrome vrouwen wel ingetogen gekleed moeten zijn. Maar zo'n gewaad hoeft niet. De laatste tijd krijgen vrouwen in Saoedi-Arabië steeds meer vrijheden. En bij een busongeluk in Hongkong zijn zeker 19 mensen omgekomen. Er zijn ongeveer 50 gewonden. De slachtoffers zaten in een dubbeldekker die op zijn kant terecht kwam. Volgens overlevenden reed de bus te hard. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de Donbjolimpie. Olympisch nieuws met Geo Olympens. Een clean sweep vandaag op de 3 kilometer. Het Olympische schaatsstoornoy had voor Nederland niet beter kunnen beginnen. Karlijn Achtereekte zorgde voor een sensationele verrassing door de grote favoriete Irene Wust te verslaan. Het verschil slechts acht honderdste van een seconde. Antoinette de Jong maakt het Nederlandse podium compleet met de bronzen medaille. Goud, zilver en bronzen dus, waarbij de gouden Karlijn Achtereekte de show stal. Ze vertelt hoe ze die spannende laatste ritten heeft beleefd. Ik zat bij mijn vader en zijn vriendin en. Uh... En nou, die werden echt helemaal gek. En ik dacht, nou, rustig, nou, rustig. We moeten nog zoveel ritten. En, uh, maar uh, dat het lukt, dat is echt uh, heel bijzonder. Ik was misschien geen topfavoriet, maar als ik gewoon mijn beste race rijd... dan kan ik gewoon meedoen met die meiden. En uh, ja, dat het dan genoeg is, is echt ja, super vet. Irene Wust, de nummer 2 die toonde zich een waardig verliezer. Ze liep met een glimlach naar het podium... terwijl ze toch echt alleen voor goud was gekomen. Ja, dat is natuurlijk niet het allermakkelijkste. Aan de andere kant moet je wel gewoon... Uh...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 Nou Sven Kramer heeft gunstig gelood voor de Olympische vijf kilometer... die morgen in Gangneung wordt verreden. De Olympische en wereldkampioen op deze afstand... komt in de tiende rit uit tegen de sterke Duitser Patrick Beckert. Belangrijker is misschien nog wel dat zijn grote rivaal, Tedjan Bloemen... in de negende race tegen de Noor Sven sverre lunde pedersen al aan de beurt is. Kramer kan zich daardoor richten op de tijd... die de Nederlandse deze heeft neergezet. En Bob de Vries, de derde Nederlander, komt in de vierde rit in actie. Jan Blokhuizen rijdt in de achtste race.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 De teleurstelling was er trouwens ook, want de Nederlandse shorttrack-vrouwen... zijn bij de Olympische Spelen op de aflossing uitgeschakeld in de halve finale. Susanne Schulting, Jorien Ter Jara van Kerkhoff en Lara van Ruiven eindigden als derde. China en Italië, de nummers 1 en 2, plaatsen zich wel voor de finale. En naast de aflossingsploeg werden op de 500 meter Susanne Schulting en Lara van Ruiven uitgeschakeld. Jara van Kerkhoff behaalde op die afstand als enige wel de kwartfinale. En snowboarder Nick van der Velde is met succes geopereerd aan een zware breuk in zijn bovenarm. Van der Velde zou als eerste Nederlander in actie komen in Pyeongchang, maar hij kwam bij de laatste training ernstig ten val. De breuk is met een plaat aan elkaar gezet. Van der Velde moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Radar met Jan Mom. Je koopt een kookplaat bij de WCC en na drie maanden ontploft hij. Je belt BCC, die dient een reparatieverzoek in bij fabrikant Pelgrim. En die zeggen weer, ja, glas valt niet onder de garantie. Heb je dan nog ergens recht op? Jacqueline de Klaas, goedemiddag. Goedemiddag. Het is jouw verhaal. Jij kocht met je moeder van 76 in augustus die keramische kookplaat. In oktober wordt die voor het eerst gebruikt. En na drie maanden is hij kapot. Hoe ging dat? Nou, we zaten allebei op de bank, zo tussen drie en vier... En we hoorden ineens een ontiegelijke plof. Dus ja, dan kan u wel begrijpen dat het hart in onze keel zat. Ja. En we hoorden echt glasgerinkel. Echt overal lag het glas. Onder de eethoek, keuken, achter de, achter de vriezen. Nou ja, je kent het niet opnoemen. Het lag daar. Je hoorde het gewoon knetteren. Gewoon uit zichzelf? Uit zichzelf, ja. We zaten gewoon op de bank. De plaat lag gewoon naar beneden... En het was ineens pof. Want er werd helemaal niet gekookt, hij werd niet gebruikt op dat moment. Er werd helemaal niet gebruikt, we zaten gewoon, want het was rond een uur of vier. Nou, dan gaat ze nog niet koken. En nou, twintig minuten later had het inderdaad wel gebeurd. Maar ja, dan had ik toch wel afgevraagd wat had er dan uh, met mijn moeder ja. gebeurd als het uh, glas overal lag. Als hij in de keuken had gestaan. Jullie hebben vervolgens meteen BCC gebeld, hè, waar die plaat is gekocht. Wat zeiden die? Uh, nou, die zeiden gelijk dat ik heb na het verhaal verteld. En uh, nou ja, die zeiden gelukkig wel van, nou ja, uh, gelukkig is je moeder niet gewond. Zei, nee, daar ben ik wel blij mee. Maar die, uh, nou, die boden gelijk aan om een monteur te laten komen... en dat er binnen twee dagen gebeld zou worden. Nou, na die twee dagen hadden we nog niks gehoord. Dus dan heb ik zelf maandag weer gebeld. Nou, weer hetzelfde verhaal. Weer twee dagen uh, zou ik gebeld worden om een monteur te laten komen... Maar het is nu 10 februari en we hebben nog steeds helemaal niks gehoord. En er is totaal niet gesproken door de mensen die achter de telefoon, euh, achter de telefoon zitten... Euh, van ja, het glas valt niet onder de verzekering. Want dat heb je later te horen gekregen? Dat heb ik later van Pilgrim zelf te horen gekregen. Oh, kijk eens. En, en, en je had nog een extra verzekering afgesloten? Ja, ze had een extra verzekering van 50 euro afgesloten. Nou, er werd ook niet bij verteld wat de glas in die bij zat. Dus je gaat er dan eigenlijk vanuit dat er dan ook echt alles bij zit. Ja, natuurlijk. En dat is dus blijkbaar niet zo. Dus ik vind het eigenlijk ja, toch wel een beetje de schuld van BCC en een beetje tekortgeschoten geschoten... om dat uh, niet te vermelden bij de verkoop. Ja, en de kookplaat kostte 485 euro... en die extra verzekering ook nog eens 50 euro. Ja, uh, Jacqueline, uh, tot zover even alvast bedankt. Uh, Johannes zit hier naast me, Johannes Doluslaag van Radar Online. Uh, jij hebt gevraagd of andere mensen... van ons panel ook ervaring hebben op dit vlak, en? Ja, ik was wel benieuwd of meer mensen... ook zo'n extra verzekering dan afsluiten. En of dat dan ook een beetje dekt... waarvan zij van tevoren hopen dat het gaat dekken... als er iets aan de hand is. Nou, daar kreeg ik dus weer veel reactie over binnen. Maar wat me opviel, heel veel mensen... die hebben dus zo'n verzekering afgesloten. Maar uiteindelijk bleek die verzekering dus helemaal niet nodig te zijn. Want... Niks gebeurd. Niks kapot gegaan. Dus ja, weggegooid geld. Uh, zo ook uh, Adrie, Die had uh, bij BCC drie jaar garantie bijgekocht. En binnen die garantieperiode ging de, de radiospeler kapot. Nou, hij zegt dat BCC hem gewoon weggooide. En hem een vergoeding van 25 euro wilde geven. Nou, daar werd hij natuurlijk niet gelukkig van. Want daar ga je niet die verzekering voor afsluiten. En Butva, die kocht extra garantie bij zijn smartphone... maar het was niet helemaal duidelijk gemaakt... wat die garantie nou precies dekte. Dus dat was ook weer één groot vraagteken. Hij heeft hem gelukkig nog niet nodig gehad... maar ja, als er wat aan de hand is, dan is het maar de grote vraag... wat er dan gaat gebeuren. En bij Kees, daar ging het beter. Zijn televisie ging na twee jaar kapot... en na meerdere reparaties mocht hij een andere tv uitzoeken. Nou ja, goed, In dit geval had volgens fabrikant Pelgrim Jacqueline... dus geen recht op vervanging of reparatie... omdat die glasplaat uitgesloten was van de garantie. Dus wij dachten even bellen met de klantenservice van BCC... om te vragen, valt dit onder de garantie? Dat is moeilijk te zeggen, omdat Service Plus Polis... Een, een, een, een soort van extensie op normale garantie... Uh, wat in zou houden dus dat gebruikerschade en externe factoren uh, niet gedekt zijn... En ja, bij geknapt glas is het natuurlijk wel heel erg lastig om te beoordelen um, of het niet om een gebruikerschade gaat of een uh, externe factor. Want het is natuurlijk hartstikke reëel dat het um, bijvoorbeeld een stoot heeft gehad of iets dergelijks. Dus ik denk dat het wel gewoon onder, onder de garantie gerepareerd zal worden, maar ik kan het op het moment niet bevestigen. Kantenservice denkt dat het wel onder de garantie valt. Pelgrim zou iemand langsturen, die is echter nooit geweest. Dus dachten wij, we bellen even met het BCC-filiaal in Vlaardingen... waar die kookplaat gekocht is... om te horen waarom er niemand is langs geweest. Uh, want ze zien natuurlijk die klacht. En dat maken ze zich natuurlijk heel simpel vanaf van... ja, glas valt daar niet onder. Nee, volgens de voorwaarden bleek dat inderdaad het geval te zijn. Maar Pelgrim is ook niet langs geweest. Direct toen het woordje glas viel... bepaalden ze al dat dit niet nodig was. Ik ben het met je eens dat het raar klinkt en dat het eigenlijk ook niet hoort. Maar zo werkt het dan in de praktijk wel. Ja, dus gaan wij naar Damnona Muller van BCC. Nu rechtstreeks live aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u wil reageren hier in de uitzending. Jacqueline Klaas, u hoort het, heeft uh, maar liefst twee keer een reparatieverzoek ingediend. Kreeg van Pelgrim door dat glasbreuk niet onder de garantie valt. Hoorde daarna niets meer, ook niet van BCC. Hoe kan dat? Nou, ten eerste wil ik namens BCC zeggen... dat we het heel vervelend vinden wat er gebeurd is. De afdekplaat had natuurlijk niet stuk mogen gaan. En BCC had mevrouw Klaas na het eerst contact met de monteur... beter moeten helpen. Uh, klanten beoordelen ons met een 8,9-klanttevredenheid. En daar zijn we dan als BCC ook heel trots op. Ja. En de uitzondering als deze, Kees... had dan ook voorkomen moeten en kunnen worden. Excuses dus? En, en ja. mevrouw Klaas had nog een extra verzekering afgesloten. Ja, dat klopt. Uh, mevrouw Klaas is in dit geval... Uh, zeker goed verzekerd, ook met onze Service Plus Polis. Um, wat hier alleen gebeurd is, is dat normaal niet alleen BCC na het afwijzen van een claim, wat gebeurd is, Neem wij telefonisch contact op met de klant, in dit geval mevrouw Klaas, en dat is helaas niet gebeurd. Nee, en, dit en ook is niet niet de kwaliteit verteld... die we gewend zijn te leveren. Nee, en dit dat is voor snap ons ik. ook een leerpunt waar we direct verbeteringen aan gaan brengen. Heel nuttig, gaat u dan ook vertellen als dingen niet onder die garantie vallen, zoals de glasgaten? Nou, wij bij BCC besteden heel veel aandacht aan het trainen en coachen van ons personeel. In de winkel leggen we ook altijd de voordelen van een extra garantie uit aan de klant. En de klant krijgt de voorwaarden mee naar huis. Nu is het zo dat de voorwaarden... Ja, dat zijn die kleine letters. Maar je kan het beter gewoon hardop zeggen. Nou, in dit geval uh, valt de glasschade, uh, wanneer de klant niets te verwijten valt, zoals bij mevrouw Klaas, gewoon onder de garantie. Dus ze krijgt hem alsnog vergoed. Absoluut. Heel graag zelfs. Dat is ook goed nieuws. Ik ga even naar Marise Oranje. Die is advocaat bij de Vos Partners. Goedemiddag. Goedemiddag. 485 euro kostte die kookplaat, mevrouw Klaas. Uh, en, en, en dan mag je neem ik aan verwachten dat zo'n ding niet binnen drie maanden kapot gaat, hè? Nee, absoluut niet. Kijk, op het moment dat je gewoon normaal gebruik maakt van zo'n product... dan mag je er zeker, als het gaat om een kookplaat... ervan uitgaan dat het niet binnen drie maanden stuk gaat. Ja, en, en dat onderdeel, in dit geval glasbreuk... toch even ondanks het goede nieuws dat we net gehoord hebben... niet gedekt zijn in zo'n verzekering. Hoe zit dat? Nou ja, je kan in voorwaarden niet zomaar je eigen aansprakelijkheid uitsluiten... en dat lijkt hier dan wel een beetje te gebeuren... doordat eigenlijk deze glasplaat is gewoon een essentieel onderdeel van het product. Dus ja, dat zou dan net zo goed gewoon onder de garantie moeten vallen. Je mag eigenlijk überhaupt geen essentiële onderdelen uitsluiten van garantie? Nee, je mag eigenlijk je aansprakelijkheid inderdaad niet, uh, niet beperken op die manier. In ja. een consument, voor een consument dan bedoel ik. Dat is ook belangrijk om te weten. En u had mevrouw Klaas nog extra verzekering bijgekocht. Maar stel nou dat je dat niet gedaan hebt en na twee jaar gaat er iets kapot, wat dan? Nou, dat betekent niet dat je helemaal uh, niks meer kan. Want ook na een garantietermijn heb je nog steeds rechten. Uh, het is natuurlijk gewoon zo dat als jij een product koopt, dat het, dat het ook na de garantietermijn het moet blijven doen. En het hangt natuurlijk wel af van wat voor product het is. Uh, niet elk product heeft net zo'n lange uh, levensverwachting uh, als, als het ander natuurlijk. Maar dan kun je ook um, naar de winkel teruggaan en aangeven dat het. Uh, product kapot is gegaan. Het enige wat je wel moet doen is dan aantonen dat je er normaal gebruik van hebt gemaakt. En dat je dus niet had hoeven te verwachten dat het nu al stuk gaat. Ja, dat is misschien soms lastig. Maar uh, kan misschien toch wel vastgesteld worden in veel gevallen? Zeker, ja hoor. Dat, dat kan je zeker wel, uh, wel vaststellen. Maar het is inderdaad wat lastiger als je een garantie hebt dan, uh, en je valt binnen die termijn nog. Dan is er minder discussie over vaak. Ja. marie Oranje, advocaat bij de en Partners Dank. We gaan nog... Uh, terug even naar Damnona Muller van BCC. U zei, u gaat vergoeden. Wat, wat gaat u precies doen voor mevrouw Klaas? Nou, zoals gezegd vind ik het echt heel vervelend... en wij bij BCC natuurlijk allemaal, um, hoe het zo gelopen is. En we willen mevrouw Klaas graag uh, een geheel nieuwe kookplaat aanbieden. En natuurlijk helpen we haar graag bij het maken van de juiste keuze hierin. Jacqueline, nog aan de lijn? Ja, ik ben nog aan de lijn. En, blij? Ja, hartstikke blij. Het is gewoon een perfecte oplossing. Heel goed. En koken maar, zou ik zeggen. Ja, nee, dat gaat ze zeker doen. En ik hoop nog met iets wel veel langer plezier als nu. Ik hoop het ook. Goed dat je hebt gebeld naar Radar. En dank ook aan Damnona Muller van BCC. Heel graag vriendelijk gedaan. bedankt. Meer informatie kunt u trouwens over dit verhaal ook lezen op radio 1nl In de belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt... die op de verpakking staat waarmee wordt geadverteerd. En vandaag doen we dat met de Easy Max Mini Heater. Een heel klein kacheltje, steek je in stopcontact. En de belofte is dat je zo heerlijk warm de winter doorkomt. Ook zou die erg zuinig in verbruik zijn. Hij wordt verkocht via GroupDeal, via de Telegraaf, via bol.com... en de online shop van televisie.nl. En die laatste organisatie heb ik maar even gebeld. Want hoe werkt die kachel eigenlijk? Ja, Het werkt eigenlijk heel simpel. Je steekt gewoon een stopcontact. Er eh, zit gewoon een aan en uitknopje op. En eh, volgens mij kun je ook de temperatuur instellen. Of ja, warmer of kouder. En eh, ja, dan blijft hij gewoon eh, lekker warm en leuk. Ja, ah, lekker. Maar nou heb ik een studeerkamer van 3 bij 2 meter. Kan zo'n klein ding die hele ruimte opwarmen? Bijvoorbeeld uh, voor 3 bij 2 zou ik denken dat het nog wel, uh, nog wel kan. Maar ik zou niet, uh, niet in grotere ruimtes hangen, want dan heeft het niet zoveel nut. En, en hoe lang duurt het dan voordat het warm is? Okay, als je hem in stopcontact steekt, dan voel je eigenlijk al wel gelijk, uh, gelijk de warme lucht. Alleen het kan even duren als je hem bijvoorbeeld gelijk, uh, ik noem maar iets, op 24 graden zet. Ja, dan duurt het wel een minuutje bijvoorbeeld voordat je het 24 graden heeft. Dat is natuurlijk niet gelijk. Dus op zich gaat het allemaal wel, uh, wel vrij snel. Vrij snel. Nou, dat zijn mooie beloften. Aan de lijn hebben we ook Regina Bokel... universiteit, docent van de vakgroep bouwfysica van de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een heel klein kacheltje. Beloof je lekker warm de winter door uh, te helpen. Is, is dit vergelijkbaar met een gewone cv-installatie? Uh, nee, het is niet vergelijkbaar met een gewone cv-installatie. Het is meer vergelijkbaar met een, uh, met een gewoon elektrisch kacheltje. Elektrisch kacheltje. Maar, maar wordt het huis dan wel warmer? Uh, als de ruimte klein genoeg is uh, en inderdaad zo'n kamertje van 3 bij 2... daar zou het, als het een goed geïsoleerd huis is, dan zou dat inderdaad wel kunnen. 300 watt mijn... heeft het kacheltje. Ja, maar uh, mijn woonkamer is al uh, ietsje groter dan 3 bij 2. Dus uh, het moet echt wel een heel klein kamertje zijn, wil het lukken. Ja, hij is erg zuinig in verbruik. Kunt u zich dat iets bij voorstellen? Um, hij is misschien dan wel zuinig in verbruik... maar uh, de elektriciteit op zich is niet zo heel zuinig. En eigenlijk is een cv-installatie zuiniger. Want die elektriciteit, tenzij die duurzaam opgewekt is... met PV-panelen op het dak... Uh, om dat de elektriciteit te maken, kost eigenlijk heel veel gas. Dus uh, ik, ik vrees dat de, reken-, dat de gasrekening... Uh, nee, dat de totale energierekening hoger is dan uh, wat men verwacht. En dus niet zo zuinig wellicht. Uh, en het is natuurlijk uh, ja, verwarming op een hele lokale plek altijd. Kan dat ook nog gevaarlijk zijn? Uh, het lijkt me toch ook niet zo heel... Uh, het lijkt me ook nog best wel lastig... want hij, een elektrisch kacheltje wordt warm. Dus als die nou... In een stopcontact bij de grond zit en daar komen huisdieren of kinderen vlakbij, dan zou ik daar toch wel heel erg mee oppassen. Omdat die goed heet kan worden. Omdat die goed heet kan worden, ja. Het is een, het is een draadje wat warm wordt en uh, 300 watt is best veel door een klein draadje. Dat kan toch best wel hoge temperaturen opleveren. Pas op, niet zo zuinig en ook niet voor grote ruimtes. Dank Regina van Bokel, universiteitdocent van de TU Delft. Kom je nou zelf een product tegen waarvan je denkt die reclame zou die wel waar zijn? Kunnen ze die belofte nakomen? Mail dan naar radarradio@avrotros.nl. You know Change my Not a second time van de Pretenders, oorspronkelijk trouwens van de Beatles. Hoe houd je het onderhoud van je auto betaalbaar? Ga je altijd naar de merkdealer, de specialist... of een andere autogarage, heb je een mannetje... of ga je zelf klussen? Tips en ervaringen kun je met ons delen via de Facebookpagina... of via de Radio 1-app. Johannes Doliuslager, Radar Online, wat is er binnengekomen? Ja, ik kreeg net een berichtje van Marjolein... die schrok van de torenhoge rekening... voor wat er volgens haar dealer allemaal aan de auto moest gebeuren. Um, die probeerde haar daarbij ook nog een nieuwe auto uh, te uh, verkopen. Nou, dat vertrouwden ze allemaal niet zo goed naar een andere garage gereden en die zeiden... Ja, 45 euro, dat kost de reparatie. En dan is het gewoon klaar en dan kun je weer de weg op. Dus dat was wel een heel bijzonder verhaal. Uh, nou Piet die heeft het liefst zo min mogelijk onderhoud uh, aan zijn auto. Uh, hij koopt daarom telkens uh, een auto die maar één of twee jaar oud is... en ruilt hem dan na twee jaar weer in. Uh, de auto krijgt dan van de garage één keer per jaar een beurt. En dat ja, valt dan in de kosten nog enigszins mee. En uh, Iris die schrijft van wij hebben beurs gekozen voor private lease... zodat we een vast bedrag per maand betalen... en niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Zij zegt, ideaal en ik wil nooit meer anders. En dan kreeg ik nog de reactie van Gert. Zijn vriend is automonteur en die doet de beurten, schrijft hij. Dat bevalt hem allemaal prima. En hij zegt, ja, heel veel dingen kun je zelf ook doen. Ga maar eens naar YouTube toe, want daar staan allemaal van die instructiefilmpjes. Ja, hallo. Ziet er altijd heel simpel uit. Maar als je het zelf doet, valt het altijd reuze tegen. Johannes Dodenslagen, dank, Jos van de Drift. Expert auto van de ANWB. Ja, het is dus heel verschillend. Hè? De een doet heel veel zelf. De ander die heeft gelukkig een vriend die monteur is. Uh, waar zit je nou eigenlijk het beste voor onderhoud? Ja, ik denk dat je wel een onderscheid kunt maken tussen hele jonge en nieuwe auto's. Dan, dan is het beste om de dealer voorlopig even trouw te blijven. Ook omdat een auto tussentijds nog wel eens wat updates ondergaat, modificaties. En als je bij een universeel bedrijf uh, bent, dan mis je dat soort dingen. Dus blijf de eerste vijf, zes jaar dealer trouw. Want als er dan ook iets, iets buitensporigs gebeurt. We hoorden het net over een, over een kookplaat. Nou, dat kan je met auto's natuurlijk ook hebben kan je nog eens bij de dealer aankloppen en zeggen van... ja, hallo, dat, dat mag niet, dat kan niet, en, en, en regel maar iets. Als je bij een algemene garage zit, dan, dan mis je het boot op dat nou moment. Nou ja, als je dan met hangende pootjes naar de dealer gaat... Eh, nou, dan geeft hij geen thuis, dat kan hm. ik wel voorspellen Dus na vijf, zes jaar dan, wat kun 5, 6, je dan doen? Na vijf, zes jaar zou je best kunnen overwegen... als je wil besparen op, eh, op onderhoud om naar een universeel bedrijf te stappen. Uurtarieven liggen wat hager, lager, universele onderdelen zijn wat goedkoper. En je kan nog wel eens zeggen van... joh uh, uh, dan zet er een gebruikte dynamo op van mijn part. Maar ook uh, uh, onderdelen als, als banden uitlaten. Daar heb je externe bedrijven voor. Ga shoppen. Op, op een set banden kan je zo tientjes besparen als je op internet gaat surfen en kijken waar je een goed lopen ja. adres kan nou ja, zo, Zoals Marjolein, het eerste voorbeeld, wat we net Johannes hoorden voorlezen, die schok van de torenhalge rekening van de dealer die gaat naar een andere garage. Eh, ja. Want die dealer wilde er zelfs een nieuwe auto aansmeren. Eh, die ja. andere garage repareert hem voor 45 euro. Ja. Hoor je dat vaak, dat die dealers wat dat betreft toch duur zijn? Uh, nou, duur dat, dat horen we niet echt. Maar uh, meer dan dat, ja, het lijkt er wel een beetje op dat er meer gesuggereerd wordt dat er aan die auto moet gebeuren dan wat er in werkelijkheid misschien noodzakelijk is. Johannes, heb je nog een... Ja, ik krijg een berichtje binnen van Ellen... die, uh, die ook een beetje bij de dealer zich soms wat iets afvraagt... maar dat kan ook bij een gewone garage. Dan kom je daar, dan ga je voor een beurt... en dan zegt die uh, uh, monteur... Zegt van ja, er moet dit en dat moet er ook allemaal nog bij gebeuren. En zij zegt van ja, als leek kan ik niet controleren... of dat echt nodig is. Hoe kom je er nou achter of iets wat uh, aangeraden wordt om uh, bijvoorbeeld te vervangen... of te doen, of dat ook echt dat nodig kop. is. Jos van der Drift. Ja, dat is, dat is lastig, want het is een kwestie van uh, vertrouwen. Je moet vertrouwen in het bedrijf hebben, of dat ook echt zo is. Uh, maar maak van tevoren wel afspraken. Vraag wat gaat er gebeuren aan die auto, wat kost het? Want uh, als je dat niet doet, dan geef je toch een klein beetje... een vrij, vrijbrief aan een bedrijf om misschien toch wat extra dingetjes te doen. En we zien vaak... Dat als je dat niet van tevoren vraagt... dat rekeningen soms met 15 of 20 procent hoger uitpakken. ook kapotte onderdelen meenemen om te controleren... Ja, of er is niks mis mee. Ja. Ja. En, nou, of is het toch beter om gewoon een nieuwe auto te kopen? Nou ja, als je, als je op de portemonnee eh, wil letten... Eh, hoe langer je de auto gebruikt... Eh, hoe goedkoper die onderaan de streep zal zijn. Behalve op het moment dat er echt... Storenhoge reparaties uitrollen. Dan kan je mijn beest beste naar de schroothoop brengen. Ja, maar we hoorden ook het voorbeeld van Piet. Die zegt, 1, twee jaar oud koop ik hem altijd. Eh, en ik ruil hem weer in na twee jaar rijden. Is dat... Ja, dan koop je hem met de kop eraf. Zoals we dat noemen. De eerste hoge afschrijving is er af. Dat scheelt veel geld. Dat, ja, zeker. De auto heeft nog een heel leven voor zich. Wat betrouwbaarheid en duurzaamheid betreft. En dat is, een, dat is, nou, ik zou bijna zeggen, de ena goedkoopste manier van autorijden. De ena goedkoopste? Wat staat ja, de goedkoopste? Goedkoopste zou zijn als hij nog eens helemaal op zou rijden. Tot het moment ah. dat uh, nou, de reparatiekosten echt vele malen hoger zijn... Dan, dan de restwaarde van de auto. Maar dat kan best dus lang, want je zei gemiddelde leeftijd, hè, is ja, 18 jaar. Ja, voordat hij tot een, een, een, een pakketje schroot wordt uh, verwerkt... dan heb je het gemiddeld over 18 jaar. Ja. Wat, wat zijn nou toch nog even zo tot slot de, de, de tips die je het eerste geeft aan mensen als ze hun auto goed willen onderhouden? Als ze hun auto goed willen houden, wees ja, er ook lief voor. Voor die <lacht> auto. Ja. Hoe bedoel je? Ja. Praat met nou. me. Nou, dat mag altijd. Uh, maar uh, als je de auto uh, nou ja, met beleid uh, en, en zorgvuldig behandelt... Niet ruw mee rijden of zo. Nou, de, de rijstijl van een auto, het gebruik van de auto, dat is ook bepalend voor de slijtage. En ja. Wat wij ook eigenlijk, het ja, is misschien niet voor iedereen weggelegd... maar als je, een ritje, als je ergens naartoe moet en de afstand is korter dan vijf kilometer... laat hem staan, want dat zijn juist de meest belastende voor een Korte artig. ritten, daar slijt hij sneller van. Goed, dankjewel Jos van der Drift van de ANWB dat je hier was. We gaan zo op Facebook nog even door. Overbodige keuringsverzoeken van het CBM. Wat moet je doen als je glasplaat van je kookstel kapot barst? En nou, alles over dat soort zaken lees je terug op nporadio1.nl. Maandag is Raar op TV er met Antwinet. En dan gaat het over griepmiddeltjes die in de schappen liggen... of ze wel helpen en over incasso-bureaus. Dit was Raar voor vandaag. Tot volgende week. Thuis bij Tros.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 We'll be right